Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vanaf de vliegbasis Eindhoven zijn rouwauto's vertrokken met de stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17. Ze worden naar de corporaal van Oudheusden-kazerne in Hilversum gebracht, waar ze nader worden onderzocht door forensische experts. Een vliegtuig met de stoffelijke resten uit Oost-Oekraïne landde rond kort voor vier in Eindhoven. Daar werd eerst een ceremonie gehouden. Nu worden de vijf kisten dus met rouwauto's naar Hilversum gebracht over de afgesloten snelwegen A2 en A27. De voormalige Sovjet-leider Mikhail Gorbachev... heeft harde kritiek geuit op de westerse sancties tegen Rusland... vanwege de crisis in Oekraïne. Het Westen zet met de maatregelen alle vooruitgang... van de afgelopen 25 jaar op het spel, zei Gorbachev. Hij vindt dat het Westen de zwakte van Rusland... na de val van het communisme heeft uitgebuit, zei hij in Berlijn... waar de val van de muur wordt herdacht, morgen precies 25 jaar geleden. Robert Joff wordt gezien als de staatsman die de weg vrijmaakte voor de vreedzame beëindiging van de Koude Oorlog. Bij de Koentunnel zijn vanochtend tot drie keer toe auto's tegen een gesloten slagboom gereden, meldt de Verkeersinformatiedienst. Die slagboom geeft aan dat de toerit naar de wisselstrook gesloten is voor het verkeer vanaf de A8 vanuit Zaanstad. Maar niet alle automobilisten lijken dat te begrijpen. Rond half tien ramde de eerste auto de slagboom op het knooppunt Koenplein. Terwijl de bestuurder op hulp stond te wachten... reed voor zijn ogen een tweede auto tegen de slagboom. En een uur later was het weer raak. Naar schatting wordt de slagboom wekelijk zeker één keer kapot gereden. Het weer steeds meer bewolking, maar vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Ook morgen bewolkt en af en toe zon. Vooral in de middag en de avond plaatselijk kans op lichte regen. Middagtemperatuur dan 12 graden.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 Ik bedoel rijden, pa. Heeft je kind een rijbewijs? Laat hem alvast no kleinkorting opbouwen via jouw polis. Ga naar amwb.nl slash autoverzekering. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M. Met nu de Euro Breakdown. Vredagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder.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 op nummer 40, Maroon 5 met Animals. 9 Dat betekent dus vorige week nog op, op 31. maakt het meteen de snelste daler. En ik kan ze ondertussen alweer veteranen noemen. Ze zijn al 11 jaar bekend hier in de Nederlandse. In 2003 zijn ze uh, doorgebroken met hun nummer Harder to Breathe. En uh, daarmee hebben ze nooit hoger als de tipparade uh, de tweede plaats gehaald.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 I'm <laughs>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 Winnen we Sigma samen met Paloma Pace, de nummer Changing? En als we gaan kijken bij onze Zuidenburen, dan staan ze op de Zuidenburen, eh, Westenburen moet ik zeggen. Staan ze op de negende plek, namelijk in de UK Single Top 40. Sigma en Paloma Faith met Changing. Op nummer 10 staat daar de script met Superheroes. Kelvin Harris en John Newman met hun nummer Blame op nummer 8. Prayer en Steve van Liliwood en Break op 7. Ella Henderson met Glow. Oh, dag Coast. Op nummer 6. Op nummer 5. Jeremiah en IG, Don't Tell Him. Taylor Swift met Shake It Up op nummer 4. Nicki Minaj met Anaconda op nummer 3. Jesse Jane, Ariane Grande en Nicky Minjai op nummer 2 met hun nummer Bang Bang. En bij de UK Charge staat All About That Base van Megan Trainer op nummer 1. We gaan verder met de Euro Breakdown. Op nummer 33 vinden we Tavlo. Met Stay High, oftewel Habits. En op nummer 32 vinden we een nieuwe binnenkomer. En dat is Robin Schultz. Samen met Jasmine Thompson. Sun Goes Down. is uh, snel bekend geworden. Met een nummer Waves. Pray En nu Zang goes goes down. Schultz samen met Jasmine Thompson. Dat wou ik nou net zeggen. Esther song goes down op nummer 32 in de Euro Breakdown. Laten we kijken. Op nummer 31 staat Ariane Grande. The Problem, die slaan we over. En dit is Fireball Pitbull. Dit is world infinity. You know the roof on fire.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 met Maurice Mulder. En we gaan kijken welke nummers we ondertussen gehad hebben. Op 40 vinden we Maroon 5 met Animals. 39 Sam, Smi Sma Sam Smith. I'm not the only one. Jesse Warnieuw nieuw binnengekomen op nummer 38 met Say You Love Me. Onze Nederlandse Mr. Props met Waves winnen we op 37. Op 36 staat Milke Chance met Stolen Dance. Martin Dungevage op 35... Changing van Sigma en Paloma Feet op 34. Stay High of the van Tafelo op 33. Robin Fields, nieuw binnengekomen samen met Jasmine Thompson. Sun goes down op 32. Onze grote vriendin Ariane Grande, die dat hij nog steeds drie keer in de hele lijst staat. Maar niet alleen, dit keer met Iggy Azalea... met haar nummer Problem. En op 30, Pitbull, samen met John Ryan. Fireball!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 But I love it and me to be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 De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Vlaarikum en Eembrugge, 7 kilometer. De N444 Oostgees-Noordwijk en Zee, 2 kilometer. Almere Dronten, de N305 tussen Zeewolde en Harderwijk, 2 kilometer. A58 op Zoom-Tilburg tussen Breda en Ulvenhout, jawel, 4 kilometer. A58 -Til Breda-Tilburg tussen Wafel en Gorle, 6 kilometer.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 achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, who you, ooh, I ooh, for you, who you, ooh, I devido. Give me one good reason why I should never make a change. Best. The list goes on. If you just say the words, I'll up and run oh, to you. Ooh, you, ooh, I oh, to you. ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. 25 vinden we hem. Baby, if you owe me, all of this will go away. George Ezra, Boedapest. Miles in Budapest, man. My, my head in treasure chest. Golden grind, piano. My beautiful castillo. You. Ooh, you, I leave it all. Woof you. Ooh, you. I leave it all.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 Deeper down. if we build all those bridges to watch them thin down the dirt or blow them voluntarily upon trace.